Verbind je met het licht buiten je een kaars. Gewoon een lamp of visualiseer de zon. <kijkt> adem rustig in. Adem dat licht in. Houd de adem even vast. En adem langzaam uit. Adem dat kaarslicht in. Laat je door helemaal. Helemaal lekker verlichten door die kaars. En voel hoe je rustiger wordt. Adem nog een keer in. En adem langzaam uit. Voel het kloppen van je hart. Voel in jezelf...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 om de som van al jouw ervaringen op te nemen, om zo jouw ziel, jouw bewustzijn, groter en groter te maken. Voel in jezelf dat je altijd alles zult ontvangen wat je nodig hebt. Ook voor jou geldt dat. Je krijgt altijd wat je nodig hebt. Alles wat je nodig hebt. <coughs> <coughs> Als je de tijd neemt om daar rustig over na te denken, kom je op geheel andere dingen uit dan wanneer je het vanuit het aardse denken denkt. Want dan kom je op onwaarschijnlijke negatieve gebeurtenissen en dan kun je ook voluit zeggen ik krijg altijd wat ik nodig heb wat het ook is want dat heb je nodig om jezelf te ontwikkelen tot een hoger bewustzijn zodat alles in jou naar één richting zal wijzen dat is de richting van het licht zodat jouw leven in vrede kan lopen. In vrede kan verlopen. En zodat je altijd gezond zult blijven. Ik zeg dus. Als je de tijd neemt om daarover na te denken. Kom je op die gedachte. Jouw tijd. De tijd die je gebruikt om te mediteren, om na te denken over jezelf, om uit te komen bij de ziel die jij was, bent en altijd zijn zult. Zo kun je jezelf ontwikkelen tot een mens die je werkelijk bent. Je bent al ontwikkeld, hoor ik. Je hebt al zoveel gestudeerd. Titels behaald. En ja, noem maar op. Je bent nu iemand. Prachtig. Geweldig. Het is goed om al je talenten te gebruiken hier op aarde. Ook de talenten om te studeren. Maar mag ik je iets zeggen? Ontwikkeld zijn is iets anders dan diverse universitaire studies te hebben ontvangen. Ontwikkeld zijn is in feite het ontwikkelen van het zijn, de ziel, het lichaam over te, na, over te laten nemen om via de kracht van gedachten, alles te kunnen ontvangen wat je nodig hebt in dit leven. Je kunt ergens voor geleerd hebben, gestudeerd hebben, cursussen gedaan hebben. En het heeft je alle goeds gebracht. Maar het is altijd iets dat anderen aan je overgedragen hebben. Het gaat om de innerlijke waarde, de innerlijke inzichten die in je eigen gemaakt worden. Dat eigen maken is wat je meeneemt aan geestelijk goed in alle tijden. Al het andere was bagage wat je kwijtraakt op het moment dat je in het nu stapt. Nu. Nu. Ja, we kunnen het noemen, de, de astrale wereld. Het, het nu hier in deze uh, fysieke wereld. Het gevoel om te ontdekken. Dat in alle geestelijke kennis. Alle kennis en inzichten liggen. We krijgen dan. Nee, we hebben dan gewoon toegang tot alle kennis die ligt in het al en in het nu. Niet verborgen, maar wel onzichtbaar en verborgen voor hen. Ja, dan zeg ik het toch maar, die zien blind en horende doof zijn. Het innerlijke, bewe en het innerlijke leven bevindt zich en beweegt zich. In tijd en ruimte. Heeft de mens zich werkelijk bevrijd, dan ziet hij dat het gordijn naar de astrale wereld, naar de dood, niet werkelijk bestaat. Het gordijn dat tussen dit fysiek leven en de dood zou bestaan, bestaat niet. Als het innerlijk, werkelijk gerijpt is, zal het deze woorden begrijpen. Voor veel mensen echter, is dit wartaal. Een warrig taalgebruik. Maar mag ik toevoegen dat dit alles altijd bestaan heeft door de grenzen van de tijd heen. De Gnosis de kennis van het hart, de liefde, is. En openbaart zich pas als de mens er zelf naartoe gaat. Als de mens zich richt naar het licht. In de opperste vrijheid natuurlijk, vanuit het zelf, om het dan te herkennen en het niet weer te veroordelen. Haal uit de verloren woorden, die kennis, die op dit moment bij jou hoort. Dat zijn de woorden die je op dit moment aanspreken. Je zult onthouden wat je begrijpt. En ja, misschien zal er veel niet begrepen worden... En ga je gedachten als een dolle door je hoofd, en, maar laat los. En probeer je misschien met je hersenen te begrijpen, maar dwaal je steeds af, laat los. Tijdens de geestelijke ontwikkeling zal meer en meer herkend worden en vervolgens begrepen worden. Steeds maar weer dient de zoekende mens alert te zijn. Zijn we wel zo goed als we dachten? <coughs> alert te zijn op onze onmacht, op onze onmachten. Als je aan het nadenken bent... Aan het mediteren bent. Waar denk je dan over? Je denkt je gedachten. En kijk eens goed. Het zijn voornamelijk gedachten die naar buiten gericht zijn. Waar richten je gedachten zich naartoe? Naar angsten? Naar klagen? Naar vervelende gebeurtenissen? Naar ergernissen? Van en naar anderen? Een steeds voortstuwende vorm van gedachten... maar nauwelijks positiviteit in zit, maar ook geen schepping in zit. Heb je wel eens over nagedacht, nagedacht dat als je op die wijze spreekt zoals je denkt... Dat mensen je vreemd zullen aankijken. En niemand meer met je om wil gaan. Het is behoorlijk vervelend wat je denkt en wat je dan uitspreekt. En in sommige gevallen, gevallen wel vreselijk. Het is mogelijk om op de juiste wijze te denken, op een positieve wijze te denken. Ook jij kunt dat. Laat de gedachten over vroeger of hoe het vroeger was, eens volkomen los. Kun je tegen jezelf spreken met liefde? Kijk of je dat voor jezelf kunt opbrengen. Hou je van jezelf? Want dat kun je goed zien in je gedachten? Laat die gedachten die in jouzelf zijn. Is liefdevol naar jou toe stromen. Nee, niet de arrogantie dat je het allemaal beter weet dan de anderen. Niet jezelf boven een ander zetten, maar werkelijke, liefdevolle gedachten naar jezelf toe. Zoals: je doet het goed. Je bent een goed mens. Je bent een liefdevol mens. Spreek met de liefde die in jouw zelf zit naar jou zelf. Jij verdient het. Ga in alle rust, met jezelf spreken, kalm en rustig, en in de volle overtuiging dat jij de enige bent die het hoort. Je krijgt wat je verdient. Je krijgt altijd wat je toekomt, heb ik dat straks gezegd. Iedere dag opnieuw. Ieder, <coughs> Ieder moment. En soms zijn we daar helemaal niet blij mee. We hadden meer gewild. Meer en anders. Toch krijg je. Wat je toekomt. Het heeft te maken met het uitzaaien van jouw gedachten. En het ontvangen van wat jij zelf met die gedachten hebt uitgezaaid. Je hebt de keus. Om het in liefde en met genoegen te ontvangen. Of geïrriteerd of ontevreden zijn met wat je kreeg. Want als je om je heen kijkt, zie je dat anderen juist de goede dingen krijgen. En dan is het moeilijk om er met liefde naar te kijken. En je niet kwaad te maken dat jij het niet hebt ontvangen. Misschien komt het wel in je op, dat zij, dat zij er niets voor doen, terwijl jij er zo hard voor hebt gewerkt of aangewerkt en je denkt wellicht dat jij het meer verdient dan dat zij het verdienen. Kijk eens goed, dat is nu voor jou een goede test. Kun jij daartegen dat anderen krijgen waarvan jij denkt dat zij het niet verdienen, maar dat jij dat had moeten krijgen? Is het echt moeilijk om je teleurstelling te verbergen? Of laat ik zeggen, je teleurstelling om te zetten in positiviteit en blij te zijn voor de ander? Het gaat erom wat je uitstraalt. Doe je goed voor anderen? Denk je liefdevol over anderen? Over jezelf? Het zijn allemaal zaadjes die je uitzaait. Men valt ook niet mee om het goed te doen. Vooral als je er anders over denkt. Maar blijf positief. Laat je niet gek maken. Ook niet door je eigen gedachten blijf goed doen en het zal naar je toe komen. Het geluk, je welvaart, je leven in liefde leven, in vrede leven. Blijf goed doen naar anderen, maar ook naar jezelf. Op een moment in je leven, in je evolutie, zul je oogsten wat je dan gezaaid hebt. En dan gaat het er ook om. Hoe ga je ermee om? Maar geef niet op. Laat je niet gek maken, zei ik al. Maar blijf bij jezelf. Zaai je eigen positiviteit. En oogst op het moment dat God de energie het voor jou neerlegt. Het zit in jezelf om een liefdevol leven te bezitten. Het zit in jou. Wij mensen hebben het allemaal. In ons. We zijn goede mensen. We kunnen doen wat we willen. We zijn zo krachtig en zo vol energie. We hebben de negativiteit niet nodig. Leef je leven zoals jij je dat had voorgesteld, toen je dicht in jezelf was. En je zult de juiste mensen tegenkomen. De juiste gelegenheid dient zich aan om je dromen te vervullen. Toeval bestaat niet. Het valt je toe. Misschien heb je dit op dit moment behoorlijk moeilijk in je leven. Blijf in jezelf. Geloven. Blijf in God geloven. Blijf in die gigantische licht, energie geloven. Nee, ik dient te zeggen, zeker weten. Voor, voor, voor geloven denk je, nou, het zou ook wel eens niet kunnen. Maar met zeker weten, weet je het zeker. Blijf daarin. Ook voor jou komt er een moment... Als het je goed gaat. Je gaat hier niet voor niets doorheen. Je kunt hiervan leren. Als jij dat wilt. Als jij ziet. Dat het in liefde voor je neergelegd is. Als je ziet dat de problemen die voortkwamen uit een verleden uit jouzelf kwamen en met liefde voor je neergelegd zijn, zodat jij nu in staat bent om er iets mee te doen in de positieve zin van het woord. En als je er dan van geleerd hebt, als je de inzichten begrepen hebt van de gebeurtenissen en het waarom, dan komt alles naar je toe, wat je gezaaid hebt. Vergeef jezelf voor de negatieve gedachten die je had en richt je naar het licht. Alles komt naar je toe, wat je gezaaid hebt, wat je uitstraalt, trek je aan. Wees daarvan overtuigd en laat je niet ontmoedigen. En blijf in jezelf geloven. Misschien wil je eens rustig naar jezelf luisteren en werkelijk horen, werkelijk horen van binnen wat je te zeggen hebt. Dat zijn dus de gedachten die zich naar binnen richten. Voel in jezelf die blijheid, als je dat besluit om je gedachten naar binnen te richten. Voel die hoop, voel, voel die liefde en wat je zult ontvangen. Heb je het moeilijk op dit moment in je leven? Kom terug en dank de God in jou voor de goede momenten in je leven. Kijk naar de goede dingen. Naar alle goede mensen om je heen. Laat God, laat het onnoembare, de lichte energie in je leven toe. En neem de beslissing om de negativiteit de rug toe te keren. Je wilt het toch niet meer. Laat het gaan, laat los. Accepteer dat het er is, dat het er was en adem het in. En leg het in de ziel die jij bent. Geef jezelf rust, want God wil je werkelijk helpen. Wil je zorgen dragen? Stop het gedoe. Stop het je zorgen maken. God kan het voor jou omdraaien, maar je dient er wel zelf naartoe te gaan. Dank God, de energie, voor de oplossingen die eraan zitten te komen. En dank God voor het nieuwe leven dat er voor jou is. Wees ervan overtuigd dat het gollijke er alles aan zal doen om jou bij te staan. Dank God daarvoor. En kijk wat het met je in je leven doet. Je hebt het eerder kunnen horen en misschien wil je er nog een keer over nadenken. Erover nadenken hoe plezierig het is om over goede dingen te spreken. Als er geroddel is, er de goede dingen uit te halen en al het andere te negeren. Het is toch niet zo moeilijk om. Vriendelijke taal over iemand te spreken, <coughs> het kost niets. Kom uit die nade gewoonte om altijd iets over de ander te willen zeggen. Vriendelijke taal. Misschien heb je het er een beetje moeilijk mee in het begin. Maar in ieder geval begin er eens mee. Je hebt het soms niet eens in de gaten. dat de vriendelijke woorden over de ander. Kijk eens goed. Eigenlijk niet meer over je lippen komen. Of in ieder geval maar heel weinig. Gewoon. Vriendelijk spreken. Het lijkt wel of alsof we dat vergeten waren. Vriendelijke woorden voor mensen. Kijk. Kijk wat het met hen doet. Je hoeft je niet eens uit te sloven in aardige woorden, maar vriendelijk zijn, voorkomend zijn. Elegant zijn. Elegant met de ander. Elegant met het leven om te gaan. Zijn we het werkelijk vergeten? We kijken naar tv-series TV en waar zie ik een aardig woord... Ja, de lachers moeten natuurlijk om de paar seconden um, ja, gevoed worden. Na de opmerkingen over elkaar, waar ook over gelachen wordt. Maar waar hoor ik werkelijk een liefdevol woord in een serie, in een tv-serie? Eigenlijk hoor ik dat niet meer. geklets. Achterklap, geroddel. Wat moet je daar nou mee? Ze blijven alleen zinken in die hersenen waar ze waar ze ingezaaid worden. En harde woorden worden gesproken hij kijk naar veel kinderen, die nemen het toch zomaar over. Moet dat? Verander jezelf in spreken. En op die manier verander je je leven om je heen. Wees een voorbeeld veranderen. Voor en spreek je woorden met liefde uit. Jouw woorden alleen al kunnen wonderen doen. Kunnen mensen al beter maken. Misschien ben je in een gezelschap met klagende mensen. Neem afstand. En misschien wil je gewoon weg. Wat moet je nou met zo'n sfeer? Je kunt er niets mee. Ja, er is moed voor nodig om positief te blijven, moed, maar ook alertheid om in jezelf te blijven geloven. Daarom is het ook zo belangrijk voor lichtwerkers om mensen bij te blijven staan. Niet naast het te zaal, want ik zal het even voor je oplossen, maar bij te blijven staan, misschien met een lezing zoals deze, met e-mailuitwisseling wellicht. Of gewoon in een gezelschap waar je jezelf blijft, waarin je helder zegt: Ik vind dit niet prettig. Jullie spreken steeds over een ander. Waarom doen jullie dat? Ik heb andere dingen gezien. In ieder geval, kijk of je niet meteen kunt oordelen. Maar je dient het denken hierover in jezelf te doen. Dat kan niemand jou zeggen. Als we alleen al de wereld om ons heen zien, de wereld waar we mee te maken hebben, banken, overheidsinstellingen, veel bedrijven, niet alle, maar vele, verzekeringsmaatschappijen, creditcardorganisaties, belastingen, sociale toestanden en noem maar op en kijk goed dus kijk niet met je ogen, maar met je derde oog. Nou, dus met de binnenkant van je ogen. En dan zie je dat het werken, zoals bijna al deze organisaties doen, het lijkt met liefde, maar het is zonder enige liefde. Ja, ze zijn aardig en voorkomend als je ruim in het geld zit, maar er komt zomaar ineens een andere toon uit hun mondjes als mensen niet meer over geld beschikken, dan zie je hoe de mensen van die organisaties werkelijk zijn. Toch dingen die organisaties erg op te passen met zichzelf. Ze zijn dan het kwetsbaarst in hun bestaan. Waarvoor ze opgericht waren, is er niet meer. Of is er nauwelijks nog. Een enkeling die daar werkt, voelt dat dan ook. Als ik over al die mensen nadenk, dan voel ik iets op me afkomen. Nee, geen doemdenken, maar een vage onrust voel ik in mij. Maar tegelijkertijd ook het volledige liefdevolle besef dat het niet anders kan dan wat er gaat gebeuren, wat er gaat komen. Met andere woorden, de onderste steen zal bovenkomen. Dus ook in dit soort dingen, ja... Er is een menssoort bezig. Met het bewustzijn om andere mensen onderuit te halen. Het goede, de liefde met een hoofdletter, zal altijd overwinnen. Eens en tijd bestaat niet in het universum. De geschiedenis heeft geen begin. De toekomst geen einde. En mijn leven bevindt zich alleen in het nu, ik heb geen van beide. Het hogere bewustzijn zal overgaan in de voor vele onzichtbare werelden, de in ellende, die nu nog in en op de aarde zit, zal aan de oppervlakte komen eens. Eens dan ook dat zich richten naar het licht. Eens. Ja, de aarde heeft haast, jazeker. De kosmos is al bezig te veranderen. De aarde kan niet achterblijven. In de verandering zit de kracht. De opwaartse druk is hoog. En inderdaad, de, in de daad, mens zal zijn eigen rol gaan inzien een eigen positiviteit of negativiteit. Natuurlijk gaan de ziekten verdwijnen, maar je had het nodig om dicht bij jezelf te komen. Ja, alles is eigenlijk gewoon heel simpel en zo is het ook bedoeld. En als je dan verder gaat vroeten in jezelf, in je eigen gedachten, binnen in jezelf, dan kom je nog meer en meer en meer tegen. Maar dan weet je de weg... De weg van het midden inmiddels. En zo ontvang ik dan toch maar een prachtige e-mail en graag wil ik je daar een stukje uit laten horen. Dat ik echt aan het herstellen ben, ben, blijkt ook uit dat ik me heel zeker voel bij wat ik weer voor me zie aan hoe mijn leven in de wereld uit gaat zien de komende tijd. Um, ja, er staat er iets over mijn lezingen dat ze dat prettig vindt. Jouw simpele manier van consequent zijn over licht en liefde is me echt een groot voorbeeld. Vanaf het inzicht, je kunt nu besluiten om in het licht en liefde te leven, is het leven een feest. Elke opgave die in mijn leven zich aandient, is nu simpelweg iets dat even aandacht vergt. Elke emotie, een gedachte die er mag zijn, een huppakee. Dan gaan we weer vrolijk verder. Ja, wat gebeurt er veel met mensen hè, op dit moment? Positief, absoluut. Maar ook negatief. Wat dus eigenlijk positief is. Mensen hebben zoveel angst en zijn zo onzeker over hun toekomst. Ze hebben geen vertrouwen en kijk om je heen. En er staan zoveel huizen te koop. Het is maar de vraag of mensen die het al zo zwaar hebben, zich kunnen handhaven. Ook hier geldt weer, accepteren, accepteren, accepteren, accepteren en nog eens accepteren. En je opgetild weten door het licht, door het goddelijke, door God. Waar of mensen dat op kunnen brengen. Je kunt door het accepteren, diepe accepteren, buiten de gebeurtenissen staan. En dan in staat zijn om de juiste, beslissingen te nemen dus met buiten de gebeurtenissen staan bedoel ik dat het je werkelijk niet raakt de mens staat er als het ware los van geen onverschilligheid maar het werkelijk in het licht hebben gelegd van je gebeurtenissen en bij de een komt het al op, komt het op jonge leeftijd tegen en andere op oudere leeftijd. En sommigen kunnen ermee omgaan, en sommigen gaan er door. Het is slechts de test van het leven. In andere tijden hadden de mensen niet zoveel tijd in één leven. Dan versnelden ze dat proces om in tempels of in heilige plaatsen, ruimtes te creëren om ervaringen te ondergaan. En als die ervaring in die speciale ruimte begrepen was, dan kon de mens, de leerling, ...naar de volgende ruimte, waar weer zwaardere opdrachten op hem wachten. En als die mens dat ook weer met goed gevolg had afgelegd. Dan kwam er weer een inwijding en was die mens weer klaar om naar de volgende ruimte te gaan. Totdat de laatste kamer aan de beurt kwam, waar de zwaarste opdracht was... En daar kan ik ook over vertellen, maar dat wellicht een andere keer. Maar nu is het in het gewone, dagelijkse leven. De mensen hebben nu een heel leven, een heel leven, waarin ze al die ervaringen kunnen opdoen. De keuze is aan hen. Om te beginnen met die kamers waar het in gebeurt, waar de gebeurtenissen zijn, of het links te laten liggen. Wat je steeds door mij uitgesproken kunt horen op heel veel lezingen, is de andere. Is nooit schuldig. En dat wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf. Daar zit alles in. Gaan we proberen om eruit te komen. Zullen we het nooit doen? Nee, je doet het. Of je doet het niet. Dus je kunt de beslissing nemen om er gewoon rustig over na te denken. Kun je overal doen. En je doet het al goed. Als je positief bent. En hier, ja, ik wilde toch eventjes iemand eh, antwoord geven, eh, maar, maar het kan ook voor anderen gelden. Het is eigenlijk voor iedereen. En rustig over na te denken dat de ander nooit schuldig is. In dit geval. Het is, is het gericht aan, aan een man en ik zeg hem, je vrouw is niet schuldig aan het niet functioneren van jullie huwelijk. Niet schuldig aan een niet positieve balans in jullie gezin. Weet je, het is lastig om deze woorden te, te horen, maar geloof me, als ik dit tegen je vrouw zou zeggen, met haar visie, zou ik exact hetzelfde zeggen. De ander is nooit schuldig. Ieder mens heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid in het leven. Voor het leven. Voor je eigen leven. Niet voor dat van de ander. Zelfs niet voor je kinderen. Wel het zorgen van je kinderen. Maar dat is iets geheel anders. Het zorgen voor. Maar ik heb het over de verantwoordelijkheid in het leven. Jij bepaalt hoe je in het leven staat. Niemand anders. Het zijn jouw gedachten en jij bepaalt. Maar je kunt het nooit bepalen voor de ander. Je kunt nooit de ander laten zijn zoals jij dat graag zou willen. En dat is de belangrijkste moeilijkheidsgraad in een, in een partnerschap, in een samenlevingsvorm, eh, in het huwelijk. Maar ook voor ieder mens trouwens. Goed, als je besluit om te scheiden van elkaar, nou doe wat je moet doen. Het kan wel eens gewoon zijn dat het afgelopen is met een periode van samen zijn bij jullie. Dat het karma ingevuld is met het krijgen van de kinderen. En dat het misschien wel goed is voor de kinderen in een andere vorm met een andere vader of, mo of moeder. Dat kan allemaal gebeuren. Ik, ik ben niet voor of tegen deze dingen. Maar denk erover na. Het, zijn, het, zijn, het kunnen gebeurtenissen zijn die lang van tevoren vastgelegd waren in het leven dat voor dit leven komt. Dus in de astrale wereld, daar zijn de mensen, ook de kinderen, dus de zielen, zelf verantwoordelijk voor. Zij hebben dat zo bepaald in de astrale wereld, voordat ze op aarde kwamen. Dus oordelen over een situatie door anderen, naar mijn mening niet gewenst, maar goed, wordt wel zomaar gedaan door anderen. Dus wat dat betreft zul je voor mij geen oordeel laat staan een veroordeel horen over je huwelijk dus het is het een of het ander en voor mij hoor je slechts doe wat je moet doen jij bent altijd verantwoordelijk voor je eigen leven kijk wat je anderen aandoet met je eigen gedraging maar zo te zien wil je vanuit jezelf wel een succes van maken van je huwelijk je wilt wel een goed samenleven met je vrouw met je kinderen je wilt juist deze relatie vasthouden en tot een goed nou, einde is nog niet zo leuk om te zeggen, maar dat een goed leven maken. Want ook het vasthouden van een relatie, in welke vorm dan ook, is niet zomaar iets. Het, het, heeft, het is moeilijk. Het, het kan een moeilijkheidsgraad zijn. Je kunt levens en levens hebben gehad waarin je dat niet is gelukt. En nu wil je het gewoon wel. Je wilt het vasthouden van een relatie. Je wilt het op de juiste manier doen. En daarom kan het ook een karmische voor, eh, vorm zijn. Het kan dus wel degelijk vastgelegd zijn door jullie beiden voordat je op aarde kwam. Want je wist wellicht beide dat het zwaar of wellicht moeilijk zou kunnen zijn. En jullie gingen ervoor. Jullie houden van elkaar. Maar dat houdt ogenblikkelijk in dat de een de spiegel is voor de ander. Misschien wil je hierover nadenken. Toch schrijf je, ik zie geen of weinig positieve wendingen. Dat betekent dat je een verwachtingspatroon hebt. En weet je, daar kan niemand aan tippen. Niemand. Dat dien je uit jezelf uit te werken. Je verwachtingspatroon op Nul zetten. Niets is vanzelfsprekend en je kunt niets verwachten. Je dient slechts jezelf onder de loep te nemen en jezelf te veranderen. Door je verwachtingspatronen volkomen overboord te gooien, los te laten. Pas als jij jezelf veranderd hebt, zul je tot je verbazing merken dat de ander ook veranderd is. Maar de ander is niet veranderd. De ander blijft gewoon zoals hij of zij was en bleef. Alleen jouw perspectief, jouw beeld van de werkelijkheid, jouw beeld van de ander is gewijzigd. Als je dat kunt opbrengen, dan ben je er. Dan heb je al een ontzettende grote stap gemaakt. En het lijkt, lijkt heel eenvoudig geworden. En is het ook als je erachter bent. Maar als je daar allemaal doorheen moet komen, dan zie je vaak de oplossing niet. Dan ben je verstrikt door je eigen gedachten en de wensen om de ander te veranderen. Maar jij, jij moet veranderen. Ik zeg moet. Niet het moeten van mij, of van wie dan ook, maar het is het moeten. Van je eigen ziel. maakt me werkelijk niet uit. Ik accepteer iedereen zoals hij of zij is. Jouw ziel wil veranderen. Het moet van jouw ziel. Niet van je ego. Je ego, je illusie zijn, trekt je weer naar beneden. En wenst je daar ook te houden. En het zal je influisteren dat het allemaal onzin is. Wellicht zul je zeggen, ik heb geen ego. Ik wil het beste voor mijn gezin. En daar heb je gelijk in. Maar je hebt, maar je hebt een ego. En dan bedoel ik een andere vorm van het zijn. Dat nog onbewust is. Als jij je eigen zijn in een zijn hoofdletters veranderd, door erkenning aan je eigen leven, aan je eigen zijn te geven, te leven vanuit jouw ziel, dan ben je er. Dat is nou exact dat wat jouw vrouw je aanreikt. Misschien zonder dat zij zich dat bewust is, maar dat is een ander verhaal. Ook zij wenst verlicht dat jij je anders opstelt. En geloof me, vrouwen zijn dichter bij dat diepe werkelijke gevoel. Alleen al doordat ze kinderen baren, nieuwe zielen baren. Doordat ze met hun lichaam wellicht dichter bij het natuur gebeuren staan. Het kan ook zijn dat jouw vrouw een zakelijke baan heeft, waardoor ze een, een andere vorm van denken, een, nou, misschien een wellicht mannelijk denken, wellicht, naar buiten moet richten om te overleven in die baan. En het diepe denken vanuit de ziel nog omhoog gehaald dient te worden. Het is mogelijk. Het kan ook mogelijk zijn dat je vrouw het verschrikkelijk moeilijk heeft om jou ergens voor te vergeven. Ga dat eens goed bij jezelf na. Maar bedenk dat vrouwen nooit iets vergeten. Maar dan juist zou je met compassie kunnen kijken, dus met mededogen kunnen kijken. Het geweld, dat is wat het geweld is dat aangedaan wordt aan de wezenlijke vorm. Aan de ziel van haar. Niet het werken. Daar is niets mis mee. Maar aan de verwachtingen. Die ook weer van haar gevergd worden. Maar misschien heb ik het wel helemaal mis. En is jouw vrouw helemaal anders. Hoe doet zij. Wat ze ook doet. Hoe ze het ook doet. Dat mag zij. Die acceptatie naar de ander toe. Die acceptatie dat de ander... ander Anders mag zijn, zoals hij of zij wil zijn, die je slechts te accepteren. Maar wel, en lees het goed, wel met de duidelijkheid die in jou zit. Dus vanuit je eigen ziel, niet vanuit je ego, maar vanuit je ziel. Om duidelijk te zijn en haar te zeggen wat je wilt zeggen over deze relatie. Daarin die je duidelijk te zijn. Geen dreigementen. Want dan ga je de ander weer vertellen om te veranderen of, of te dreigen. Maar vanuit jezelf, duidelijkheid. Want als je dat allemaal niet kunt opbrengen, om welke reden dan ook, dan zul je het simpelweg allemaal maar moeten accepteren met alle gevolgen van ding Dan kan ik je zeggen, kom tot een andere oplossing dan waar je, waar je nu op dit moment bent. En uit dat nadenken komt een geheel ander mens tevoorschijn, jij. Die een eens ingezien heeft dat je in een samenlevingsvorm dient te veranderen, ook op je werk en waar dan ook. Jouw beeld van de werkelijkheid verandert en jij denkt toch zomaar ineens dat anderen veranderd zijn, maar jij bent dat. zo liefdevol van het universum als jij bepaalt dat jij die kant op wilt als je die kant van het licht op wilt met heel je hart dan zul je alle hulp van het universum krijgen die er, mee, die er maar is maar zeker alles zal veranderen maar zeker de houding van je vrouw die nogmaals niet veranderd is maar omdat jij een verandering hebt ingezet Jij hebt dat besloten in jezelf, zodat je in een andere trilling komt en uitstraalt en zo toenadering maakt tot de liefde met een hoofdletter. Behandel je vrouw als een koningin en zij zal jou behandelen als een koning. Ik geef je dat graag door, ik heb het niet van mezelf, maar het kan niet beter, want daar zit alles in. Vergeet en vergeef alles van haar en jezelf en begin op dit moment van nu opnieuw. Wat er ook is gebeurd. Ja, en ik kan hier nog wel veel en veel en veel en veel meer over zeggen. Maar ik zie dat ik nog maar drie minuten heb. En ja, eigenlijk is zo'n uur te kort. Ik heb toch hele stukken die ik hier nog wilde zeggen, maar toch losgelaten. Komt misschien nog wel weer eens in een andere lezing. Dus ja, ook nu is het einde gekomen van deze lezing. En ik hoop dat jullie een heerlijke week zullen hebben met alle die je lief zijn, maar ook alle mensen. Die in je leven komen. En een vriendelijk woord is zo goed voor mensen. Het kan mensen die zo kwetsbaar zijn... zo'n goed gevoel geven. En je kunt altijd op mijn website kijken... www.yhra.nl voor voorgelezingen of voor vragen. En ik zal ze verwerken. Als je dat wilt. Als je het absoluut niet wilt, dan geef je het maar door. Maar ach, ik ga het altijd zonder naam doen... en zonder de emotionele gebeurtenissen... Lieve mensen, nogmaals bedankt voor het luisteren, een hele goede avond verder met alle andere programma's en tot volgende week. Dag!